4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live arts Monique Leerdam... over de zorgwekkende stijging van darmkanker in Nederland. Nu het eerst het NOS-journaal, Freddy van Tijn. Tegen zeven verdachten in de zaak van de overleden grensrechter... Richard Nieuwenhuizen heeft het OM een gevangenisstraf geëist. De officier van Justitie eist zes jaar voor een vader... en straffen tot twee jaar voor zes minderjarige jongens... Verslaggever Paul Sanders. De officier van justitie heeft gezegd dat de vader een bepaalde verantwoordelijkheid zou moeten hebben getoond als het gaat om uh, ja, het voorkomen van een mishandeling op het veld. Hij is ook de enige volwassene die hier voor de rechter staat en vandaag zes jaar, zes jaar voor zware mishandeling of voor het medeplegen van doodslag. Het OM heeft niet precies kunnen vaststellen wat er in december vorig jaar op het veld van voetbalclub Buitenboys in Almere is gebeurd. Onduidelijk blijft wie de grensrechter op welke plek heeft geraakt. Maar vaststaat dat Nieuwehuizen twee keer is gevallen en dat er twee keer op hem is ingeschoten zei de officier van justitie. Voor een achtste verdachte vraagt het OM vrijspraak van doodslag. Tegen hem eist het OM 30 dagen jeugddetentie voor openlijke geweldpleging. In Libanon zijn de parlementsverkiezingen van volgende maand uitgesteld. Voornaamste reden is de burgeroorlog in Syrië, die zich steeds meer uitbreidt naar Libanon. Hezbollah heeft grote delen van het zuiden van Libanon in handen en steunt steeds openlijker de Syrische president Assad in de strijd tegen de opstandelingen. Naar verwachting worden de verkiezingen in Libanon in november volgend jaar gehouden. De Nederlandse Orde van Advocaten verwijt staatssecretaris Teven dat hij blijft vasthouden aan een plan om onafhankelijke toezichthouders aan te stellen. Teven en de advocaten zijn al een jaar in overleg over het toezicht op de advocatuur. Dat bestaat nu alleen uit advocaten die oordelen over het handelen van hun collega's. De staatssecretaris zou deze week de deur hebben dichtgeslagen. Hij biedt binnenkort een wetsvoorstel aan aan de Tweede Kamer. Daarmee ligt Teven op ramkoers, stelt de Nederlandse Orde van Advocaten. De Groningse politie heeft een 44-jarige man opgepakt... die bekend staat als de ketchupdief. Hij zou de pinpassen van zeker 16 vrouwen hebben gestolen. Op die manier heeft hij zeker 20.000 euro buitgemaakt. De typische werkwijze van de man heeft hem zijn bijnaam bezorgd... vertelt de politie. Hij liep achter met name oudere vrouwen aan. Zonder dat deze mensen merkten. ja, spoot hij wat ketchup op de kleren van deze dames. Daarna, heel hoffelijk, maakte hij de dames op attent tent dat ze vlekken in de jas hadden, meestal op de jas hadden, poot hij ook hulp aan. Wat deze dames dan niet merkten, was dat hij dan gelijk op de portemonnee uit de jas haalde met de pinpas erbij. En daarna de rekening kunnen. Het weer, er is een mix van zon en sluierwolken. In het zuidoosten zijn de wolken dikker, maar ook daar is het op de meeste plaatsen droog. Het is 15 graden bij zee en lokaal 22 in het oosten. Vanavond en vannacht kan het nevelig worden, dan koelt het af tot een graad of 9. Morgen is het droog, de dag begint bewolkt, later gaat de zon schijnen. Jolanda van den Velden met verkeersinformatie. Een niet al te drukke avondspits nog. 60 kilometer file staat er. Wat opvalt is de file op de A10 de Ring Oost van Amsterdam... richting Zaanstad bij de Zeeburgertunnel 3 kilometer. Daar is de rechterrijsschok dicht vanwege werkzaamheden. Er was een aanrijding op de A13, naar de A1 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 6 kilometer. Daar zijn de reisschokken weer open. Een nieuwe aanrijding op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annebos en Gorle 9 kilometer. Bij Gorle is de linker linkerrijsschok dicht.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag, welkom terug bij vrijdagmiddag live vanuit de Corona aan het Rembrandplein in Amsterdam. Met arts Monique van Leerdam over de zorgwekkende stijging van darmkanker in Nederland. En natuurlijk Bert Brussen. Over bijvoorbeeld de herinvoering van kijk- en luistergeld. Je kunt erop reageren, graag zelfs. Je kunt ons twitteren: afrovml. Of ons bekijken op de site vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek over het protocol. Elke week maken wij plaats voor een persoonlijk verhaal. Een bijzonder verhaal van een heel gewoon iemand. Een verhaal van iemand die iets wil delen. Met bij ons aan tafel vandaag Sjoertje Spoelstra... voormalig voetvrouw te Heurde Garijp. Heurde -Garijp. Uh, Sjoertje. Ja. Uh, wat is jou overkomen deze week? Nou, uh, kijk, de nieuwbakken koning en zijn vrouw... koningin Maxima, die zouden naar Groningen komen. E e even voor de goede orde, Sjoertje. Jij bent Fries, hè? Ja, Jazeker, ben ik Fries, ja. En Willem-Alexander, onze koning, zou naar Groningen. Groningen komen. Ja, zo is dat. Uh, uh -huh. Prima, continue. Dank je wel. Ja, uh, je spreekt mijn naam trouwens uit als Sjoertje of, of gewoon Sjoet. Maar oh goed. Sjoet? Ik wilde de koning Willem-Alexander een tegeltje aanbieden. Want hij had gezegd... Ik ben geen protocoolfetischist. In het interview met Rick Nieman en... Ik verzamel tegeltjes en nou heb ik ooit op een Brocanterie een tegeltje gekocht met daarop de definitie van fetischisme. In het Frans, toevallig. De, dus heel even voor het beeld. U heeft op de grote markt in Groningen een tegeltje... Nou, een loodzware tegel eigenlijk. Omhoog gehouden met daarop in het Frans de definitie van het woord Exacte Exactement. Omdat hij die volgens mij niet goed kent, die definitie. Hij bedoelde fanaat. Niet fetischist. Mm, en? En? Nou, toen ben ik arresteerd. Terwijl, ik wilde het aanbieden, maar dat mocht niet. Toen hield ik het in de lucht. Ik dacht, dan snapt hij het wel. Toen werd ik uit de menigte gehaald. Must ik mee naar het bureau. Wist ik veel dat dat in het examen Frans voorkwam? oh shit, shit dat zal dat je tof. Dat zou je nou net zien. zien. <lacht> en kijk, het zal mij allemaal aan mijn knibbels knagen wat voor valse verdachtmakingen mij zijn opgelegd. Maar waar het mij om gaat, is dat onze koning precies het tegenoverstelde doort van wat hij zegt. Keihard protocol. Maar shootje, shootje. met alle respect voor je goede bedoelingen... Ja. maar wat maakt het jou uit wat de koning bedoeld zou wat hebben? Maakt het en... uit? Wat maakt het uit? Als wij dit al tolereren, mevrouw. Als niemand dit in de gaten houdt... dan voorspel ik u, dan komt het niet goed. Dit kwam al niet goed. Drie nachten in de cel zitten, Totdat het eindexamen Frans achter de rug was. Wat een onzin. Wat kan mij het eindexamen Frans schelen? Ik ben 73. Het enige leuke aan die hele gevangenis was dat er meer mensen zaten die een vlieg kwaad doen. Ze eten ze nog niet eens op. Er klopt gewoon helemaal niks van van dit land. Er wordt dit zegt en dat dan. Nee, nee, nee, geen protocol. En dan er komt hier ergens en dan is de protocolbal. Wat moeten mensen ermee? met? Niks klopt, man. Jan Pronk gaat weg bij de PvdA. Waarom? Omdat hij niet tevreden is, zegt hij. Dan moet je je mengen. Dan moet je je roeren. Dan moet je je bemoeien. Dan moet je niet weggaan. gaan. En je vindt dat niet goed gaat met je blijven. Hij zegt dit, maar hij doet dat. even afronden. Ferry zeg dit, doe dat. Ja, ja, ze hadden met pensioen. Pensioen met 65. Vertel dat aan Murk Wapke van de overkant. Ferry is blond, die is niet grijs. Die is hoogstens 40. Hij zegt dit, maar hij doet dat. Tj, iedereen doet het. Dit zeg en dat doen. Iedereen. Holleder zou zijn leven beter en hup, zit vast. Teven, Dijsselbloem, aan mijn ook nog eens... Behalve Martina Bijl, die houdt woord. Mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek? En ik, ik zeg wat ik doe. En andersom. Aan zit Breireind. Lissen mijn skuttels altijd omkeert. <laughs> je, mag, mag ik je bedanken voor je komst naar zes in in En hoor had er wel van. Dag shutje. Hoi. <applaus> Anke van der Wolf en Sanne Wallis de Vries. Zorgwekkend, zo noemt het Wereldkankeronderzoekfonds de stijging van het aantal darmkankerpatiënten in Nederland. In 2001 werden er nog iets meer dan 9000 nieuwe gevallen gemeld. In 2011 waren dat er al meer dan 13.000. Een stijging van meer dan 40%. Maar hoe zorgwekkend is dat en wat kunnen we eraan doen? Aan tafel Monique van Leerdam, maagdarmleverarts in het Antonie van Leeuwenhoek uh, ziekenhuis. Welkom. Uh, ook ja. aan tafel Bert Brussen. Probeer je heel erg gezond te leven, Bed, om uh, dit soort uh, nare ziektes te voorkomen of ben je er helemaal niet mee bezig? Nou, laat ik het anders vertellen. Ik, mijn moeder is uh, overleden aan darmkanker toen ik 12 was. En uh, sindsdien sta ik elke dag in mijn poep te loeren... of er geen bloed in zit en Echt? dat soort dingen. Dus dat heeft wel uh, zijn weerslag. Maar om dan, dan weer te zeggen dat ik daar heel gezond voor leef. Nou ja, qua we, gaan, eten... we gaan nu vast horen uh, wat allemaal darmkanker kan veroorzaken. Dat hmm. zijn volgens mij heel veel dingen. En ik denk niet dat ik dat dan allemaal kan opbrengen. We gaan het inderdaad als het goed is voor een groot deel uh, horen, Monique van Leerdam. Uh, even die stijging, bijna 42 procent, dat klinkt uh, gigantisch. Is, is dat inderdaad heel zorgwekkend? Nou, het is zeker gigantisch. Uh, en we zien dat darmkanker in Nederland gewoon heel veel voorkomt. Hè? Bij mannen is het, gezamen de, de, met de longkanker, de tweede meest voorkomende kanker. En bij vrouwen is het ook de tweede meest voorkomende kanker, na borstkanker. En gezien de stijging van onze populatie, en met name ook de vergrijzing... zien we ook dat darmkanker uh, stijgt. Dit zijn op zich geen... Nieuwe cijfers, die zijn wel de cijfers die we ongeveer al hadden beraamd. Eh, en we verwachten ook nog steeds een stijging voor de toekomst. Maar dus, is, dat, is dus het van dat raad zorgwekkend? Jullie, jullie zeggen specifiek in Nederland, is het in Nederland dan ook erger dan, dan in andere landen? Nee, je ziet in, in heel veel landen om ons heen uh, deze stijging voorkomen. Wat je aan de andere kant bijvoorbeeld in Amerika ziet... is dat nu het aantal nieuwe darmkankers afneemt. En dat is waarschijnlijk omdat zij al meer dan tien jaar bezig zijn... met een soort van darmkankerscreening, bevolkingsonderzoek. Mm -hmm. En wat we hier nog niet hebben... Uh, wat wel gaat komen. Wat wel zeker gaat komen. Ja. Wat denk ik ook wel echt nodig is als je deze enorme toename ziet. Want dat scheelt dus in, in, in nieuwe kankergevallen... dat in Amerika is dat dus om die reden minder... In Amerika zien ze, als we naar de, de statistieken kijken... dat darmkanker daar afneemt. En dan is de belangrijkste oorzaak daarvoor... Is de invoer van een vorm van darmkankerscreening. Ja. Hoe komt het dat wij zo achterlopen dan, als het hier om gaat? Ja, wij zijn in Nederland altijd wat, wat conservatiever. Wij willen graag eerst onderzoeken van... als we dat nou gaan doen in Nederland, hoe willen we dat dan doen? Wat is de beste methode? Hoe bereiken we de meeste mensen daarvoor? En die onderzoeken zijn allemaal gedaan. En daar is een rapport van verschenen. En in mei 2011 heeft de minister goedkeuring gegeven... om het ook hier in Nederland... Te gaan uitvoeren. Nou, dat gaat nu bijna van start. Dus ja. als het goed is, dit jaar eind 2013, zullen we hier ook een bevolkingsonderzoek hebben darmkanker. Uh -huh. En hoeveel, hoeveel sterfgevallen zal dat gaan schelen? Als, als dat in. Ik snap, ik zal je niet op één sterfgeval vastpinnen, spreken, maar in percentages? Nou, wat we nu zien is dat er per jaar 5000 mensen overlijden aan uh, darmkanker. En de verwachting is dat we op termijn met deze, uh, dit bevolkingsonderzoek tussen de 1400 en 2400 sterfgevallen kunnen uh, voorkomen. En dat is natuurlijk enorm. Dat zijn, dat zijn hele grote ja. aantallen. Uh, die, die test is vanaf 55 jaar, hè? De test is vanaf 55 jaar. En mensen zullen dan elke twee jaar worden uitgenodigd om die test uit te voeren. Want wat is het een ouderdomziekte dan? Nou, het is op zich wel een ouderdomsziekt in zoverre dat we weten dat de gemiddelde zeg maar de piekleeftijd waarop darmkanker voorkomt is 70. Um, dat is bij de algemene bevolking wat we zien. Er zijn ook wel mensen die of een erfelijke vorm van darmkanker hebben. Dat zijn vaak mensen waar het heel jong optreedt. Of er zijn mensen waarbij het in de familie geclusterd is. Dus er zit er iets in de familie waardoor ze toch gevoeliger zijn om darmkakken te krijgen. En dat zijn ook vaak mensen waarbij het eerder optreedt. Ja. Als het om de preventie gaat, want daar is dat onderzoek dus heel erg belangrijk in. Maar ik begrijp, daarnaast gaat er ook onderzoek uitgevoerd worden naar de rol van voeding en leefstijl. Als het om preventie gaat. Dat is minstens zo belangrijk. Ja, wat we, wat we zien is, we weten eigenlijk dat er bepaalde voedingsstoffen een, een grotere kans op darmkanker krijgen, geven. Dus dat is heel veel rood vlees eten, het verpakte vlees, wat we op onze boterham doen, veel eten. Maar ook levensstijlen, weinig bewegen, dik zijn, suikerziektes en allemaal dingen die darmkanker... Dan eh, eh, heb je een hogere kans om darmkanker te krijgen. En als je dat niet doet, als je, als je daar gezonder in leeft, dan is die kans om darmkanker te krijgen kleiner. Uh, maar er zijn ook heel veel factoren die we nog niet weten. Dus het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Maar dan nog kunnen we niet zonder een bevolkingsonderzoek... omdat te veel kankers toch nog steeds ontstaan. Ja, En dat, en dat onderzoek naar die leefstijl en, en die uh, voeding... dat gaat dan uitwijzen letterlijk wat je beter wel en niet kunt eten... en hoe je beter wel en niet kunt leven? Ja, het onderzoek wat nu werd aangehaald in de, in de krant gaat... met name over mensen die al darmkanker hebben gehad... En als ze dan hun, hun voeding aanpassen en hun levensstijl aanpassen... is dan de kans om het opnieuw te krijgen is dat dan kleiner. Uh -huh. uh, vanuit het uh, Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis doen wij veel onderzoek... ook naar deze groep mensen, maar eigenlijk doen wij zelf meer onderzoek... naar uh, specifieke medicatie. Hoe kun je beter voorkomen dat het opnieuw terugkomt? En we proberen meer inzicht te krijgen in welk type tumor... en welk soort mensen krijgen nou juist die kanker opnieuw. Het is een ander soort. Er zijn een aantal onderzoeken waarmee we toch proberen om ja, ten eerste kanker te voorkomen. Ten tweede, tweede ook recidieven. Dus een nieuwe, tweede kanker. Want is daar al iets duidelijk over? Welke soort mensen die kanker vaker of, of, of eerder opnieuw krijgen? Ja, daar zijn wel wat getallen uh, over. We, hebben, we bekijken altijd een tumor van hoe ziet zo'n tumor eruit? Zitten de lymfklieren omheen die al um, tumorcellen uh, bevatten? En dat zijn de mensen die we nu nabehandelen bijvoorbeeld. Als dan de is weggehaald, krijgen deze mensen chemotherapie. Maar dan nog zijn er mensen die daar doorheen breken. En er zijn mensen die een hele goede tumor leken te hebben, maar dan toch... In de toekomst uitzaaiingen krijgen. Nou, daar willen we meer inzicht in hebben. Dus we, we weten al wel wat, we weten wel veel, maar er is nog veel meer onderzoek voor nodig. Met vlees. Uh -huh. ik, ik hoor van vegetariërs altijd, dat is natuurlijk een mooi propagandamiddel. Van, ja, dieren die geen vlees eten, krijgen nooit kanker. En in, in bekende eilandjes in Micronesië, waar ze vooral vlees eten, daar komt ook heel weinig kanker voor. Klopt dat? Nou, wij kunnen dat niet zo hard aantonen. Het is heel moeilijk om voor, voor voedingssec zeg maar, aan te kunnen tonen... Van dat is echt een hoge risicofactor of niet. En dat is dus wel aangetoond voor veel rood vlees eten. Wat hmm. de barbecue, het barbecuevlees, zeg maar, dat is duidelijk aangetoond. Helaas, voor, als het dan toch nog mooi weer mocht worden... toch nog even dat nationale onderzoek. Want dat, is, dat wordt in de volksmond ook gewoon de poeptest genoemd. En vandaag was het nieuws over een heel gek verband... maar over de Vira, die trein die uit uit... <laughs> De, waar de Belgen niet mee doorgaan. Maar ik begreep ook dat artsen die poeptest de Vira-test noemen. Waarom is dat? Nou, wat er is, is we hebben heel veel onderzoek gedaan... voordat we hiermee gingen starten met een bepaald type ontlastingstest. En de ontlastingstest, die meet alleen maar het hemoglobine. Dat is een eiwit wat uit bloed komt. En als je dat, dat uh, in je bloed hebt, dan krijg je een vervolgonderzoek. Dus een kijkonderzoek van je dikke duim. Mm -hmm. Nou zijn er verschillende testen, verschillende merken op de markt. en Je moet een van die merken kiezen, dat is een Europese aanbesteding, En er is dus een, een Italiaans merk oh uitgekomen. En, en deze is op zich wel getest, maar in, in zeg maar 40.000 mensen. En de test die we in het Nederlands proefbevolkingsonderzoek hebben ge gebruikt... is in 400.000 mensen getest. Dus je ah. kan veel meer over een test zeggen die bij veel meer mensen ja. is gebruikt... Ja. dan in zo'n kleine populatie. Sowieso, je wilt toch ook niet voor niks zo'n eneldarmonderzoek, denk ik... Nee. Dat je dan blijkt van, oh sorry, maar dat heeft hier niet, hè? hier stuur je gewoon een beetje. Nee, van maar, maar als het dus een slechte test is, of, of dan is het dan dan niet al zo dat ze, dat ze dan te, te veel hemoglobine meten? Nee, ik weet niet of het, het een weinig. slechte test is. De test is gewoon in veel minder mensen uitgeprobeerd. Mm. En, als je, hoe, en hoe meer mensen je het uitprobeert, hoe meer je over zo'n test weet, hoe stabieler. Je factoren je zijn zekerheid. Je, ja, je hebt veel meer ja. zekerheid. Gaan maar we gaan kijken wat, uh, wat die test op gaat leveren. Tot zover, dank Monique van Leerdam. En we gaan zo direct door met Bert Brussen nadat we weer geluisterd hebben naar Soul Sister Dance Revolution. Ja. Soldiers, we are. We are the soldiers of love. We are the soldiers. We are. We are the soldiers. The Soldiers of Love, gespeeld door Soul Sister Dance Revolution. En degene die de, het eerste album Playground Kids gewonnen hebben, zijn Nienke Tuinhof en Steven Walter. Gefeliciteerd. Bert Russe van The Post Online. Uh, ja, laten we maar meteen met de deur in huis vallen, Bert. Porno. In de Bible Belt? <coughs> nou, de Amerikaanse Bible Belt. Het, ja, het gaat over. Uh, was dat Justus? Of wie riep daar? echt waar? Iemand zei echt waar. Is het echt waar? Oh, dat is die kant. Nee, uh, <laughs> het is uh, in, uh, in, uh, Pornhub, dat is een uh, soort YouTube voor porno. Ik kom daar zelf nooit, maar dat las ik dus. Of course. Die uh, hebben uh, bezoekersstatistieken uh, uh, bekeken. En ze hebben gekeken waar dat dan vandaan kwam. En uh, uh, gebieden als het Midwest en Texas en Alabama, et cetera. Dus waar veel religieuzen wonen. Uh, hebben ze vergeleken met de bezoekers uit uh, de Oost- in Westkust, San Francisco, New York, dat soort plekken. Uh, geseculariseerde gebieden. Nou, en het blijkt dat in uh, de Bijbelbeltgebieden relatief nog meer porno wordt gedownload en gekeken... Uh, dan in de geseculariseerde gebieden. Ja. Oh, en zelfs dat er per filmpje um, in de religieuze gebieden... men 47 seconden langer per porno-video oh, kijkt... dan in de gewone gebieden. Maar dat zijn natuurlijk al die ongelovigen die er ook wonen. Die dan veel meer toevallig... Uh, dat teppen. zou je inderdaad kunnen denken... Uh, dat ligt niet heel erg voor de hand. Gezien uh, nee, de enorme hoeveelheden in uh, grote steden als San Francisco en New York die ja. overduidelijk seculier zijn. Uh, wat wel interessant is dat in de Bijbel werd er vooral gezocht op teen, amateur en college girls. En in de seculiere gebieden zocht men liever naar gay en lesbian. Wat misschien dan ook een uh, verhouding heeft met de normen en waarden al daar in de steden. Uh, ja, want dat... wat, wat kunnen we hieruit concluderen? Ja, niets Behalve oh. dat het in Nederland exact hetzelfde is. <laughs> en dat het altijd leuk is om over porno te praten. Dat is ook weer waar. Goed, dat hebben we gehad. Volgende. Nou, het volgende is uh, kijk- en luistergeld. Uh, Jan de Jong, directeur van de NS. Uh, jou wel bekend. Die heeft zijn uh, jaarverslag geschreven. Uh, uh, nou, daarin klaagt hij over de enorme bezuinigingen. Dus uh, in totaal 300 miljoen wat wordt bezuinigd op de publieke omroep. Ja. Dat voor de NOS gaat dat zo'n 8 miljoen per jaar eh, krijgen ze minder. Uh, dat vindt hij natuurlijk veel te veel. Nou, neem, uh, stel dat er nog een keer zo'n leuke Koningendag is, nou, dan ben je, je geld wel is kwijt. Dus uh, die wil eigenlijk weer terug naar de, ik citeer... onafhankelijke financiering van de publieke omroep. En dat gaat natuurlijk het beste met kijken kijk- en luistergeld. Wat toevallig in 2000 afgeschaft is... Ja. en waarvoor we een belastingverhoging terug hebben gekregen. Ja. De reden daarvoor is, uh, begrijp ik wel een beetje... dan loop je minder het risico dat als het bezuinigd wordt door de overheid... dat je zelf getroffen wordt. En hij zegt, van dan kun je inderdaad voor jaren tegelijk kun je een bedrag vaststellen. Dus dan ben je meer verzekerd van geld. Uh, ik vind het prima... Um, maar dan wil ik we wel eens. graag naar ratio betalen. Dus de programma's die ik niet kijk, dat ik dan die niet betaal. Dat zou ik inderdaad heel fijn vinden. Wordt een ingewikkeld systeem. Het ingewikkeld, maar dat is natuurlijk sowieso het probleem van het kijken-luistergeld: dat je het niet kunt controleren. Dan moet je ze dus weer bij mensen gaan aanbellen en vragen of ze een kijk- en luistereenheid Zoals vroeger, hebben. Zoals ja, vroeger. Ja, met we zilverpapier om dit gaan We hebben allemaal Radio Oranje onder de trap zitten luisteren. Moet ik van leren. dan willen. nog ooit uh, luister- en kijkgeld betaald vroeger? Jazeker, ja. Zeker, yes. ja? ja. <laughs> en, en, en zou u voor zijn als het weer ingevoerd wordt met het argument, zegt nu de NOS. Ja, we zijn nu afhankelijk van die willekeurige politiek. Hè. De ene keer gaan ze bezuinigen, de andere keer niet. Zou ik daarvoor zijn? Ik zou er zeker voor zijn om dat wat ik kijk te betalen. Dat ja. lijkt me een hele goede. <laughs> voor het plan Brussel Ja, ik zeker. Ben, ik ben bang dat ze dan heel weinig geld krijgen. Heel gek, ik weet niet wat het is. Ja, ja daarom, daarom heb je het ook bedacht ja. natuurlijk. Uh, en er zijn ook nog geluiden uh, dat Martijn van Dam van de PvdA... die heeft haar al eerder proefblondjes over opgelaten. Die had nu, schijnt, zei de Telegraaf. Wat normaal een heel betrouwbare krant is. Maar toch, die zou gezegd hebben dat hij inderdaad een extra belastingverhoging om de bezuinigingen bij de publieke onderop op te vangen. Dat vond ik dan wel weer heel grappig. Dat is net zo ook... goed die 100 miljoen niet door laten gaan. Ja, dat begrijp ik ook totaal niet. Maar hij heeft het ook meteen stellig en hard ontkend. Oh. Maar we weten allemaal wel dat het sorry, dat speelt al langer binnen de PvdA. Dat ja. er inderdaad stemmen zijn die dat toch nog alsnog willen opvangen. Dat ja. lijkt mij een heel slecht idee. Maar nou, jij als onafhankelijk ondernemer en concurrent... profiteert natuurlijk alleen maar van die bezuinigingen met je post online, of niet? Mm, nee, dat was het maar zo. Daar merk je, te te je te niks van. Ik heb daar niet zo heel veel mee te maken. Het ja, is één website, maar die krijgt zijn geld via leden. En ik vaag ook okay. ooit in het verleden. Dus. dus hierin ben je volstrekt neutraal? Nou, ik ben helemaal niet neutraal. Oh. En ik zou het prima vinden van mij. Maar ik had van de week even nog dat, een lijst gemaakt van programma's van alle, van alle publieke omroepen. die niets met verdieping te maken hebben en ook niets met actualiteit. <tied> Uh, twee dingen. Ten eerste was het een hele lange lijst bij de Avro en de Tros. Maar je programma's feest... had je achter. Elkaar ja, gezet. Die, ja. Stonden wij er ook bij? Ja, nee, nee, het waren televisieprogramma's. <laughs> oh. uh, en ten tweede zijn het er toch echt heel denk nee, Dat 80% van het aanbod is, is puur entertainment. En mm. de vraag is dus inderdaad of je daar is dat dan een rol voor de publieke omroep. Een rol is voor de publieke omroep en of daar dan voor moet. Nee, dat vind ik van niet. Nee, Geen dat. rol voor de publieke omroep. Ik vraag het weer eventjes aan Monique van Leerland. Uh, publieke omroep? Amusement zou daar weg moeten. Nee, voor mij mag die mix al houden. Dat is ja. ook wat, wat de kijker wil. En ik denk dat je dat nodig hebt om, om wel je kijker. Maar is dat, het, het is echt heel veel hoor. Ik, ik zal het je nog een keer doorsturen. Als je die lijkt lijkt lijkt lijst onder elkaar ziet, dan denk je toch, oh, dat is. Dat is Misschien ongeveer. ook een beetje een definitiekwestie. Maar ja, sport dat valt dan wordt ook altijd in. die uh, discussie Maar kijk, sport is natuurlijk, een uh, dead giveaway, die zouden het bij de commerciële kunnen. En daar hmm. is het meer dat het bijna een soort traditie is, begrijp ik Sport op schoot ja. moment. Want we hebben toen gezien bij Talpa, dat daar ging voetbal toen heen. Uh, dat dan, uh, dat toch allemaal een beetje wegvalt. En ja. dat is toch niet zo'n groot succes als je zo wilt hebben. je wilde altijd, nog iets Jan, zeggen over of... de kijkwijze? Oh, ja, nou, uh, filmdistributeur Dutch Filmworks... die wil heel graag uit het systeem van de kijkwijze... dat zijn ze echt skruugzat. Uh, dat heeft te maken met... Voor uh, welke leeftijd zijn bepaalde films? Ja, van, uh, dat, die, die, die die icoontjes ja, maken, ja. seks en geweld, bla bla. Uh, um, ze hebben een film met Oosje uh, Masmeri met Wendy van Dijk. Oesje, niet zo'n hele geweldig film. Maar daar was één klacht over gekomen, om precies aan één klacht... dat er misschien wel te veel in gescholden zou worden... voor uh, de klassificatie, ik geloof dat die 12 jaar was of 6 jaar. Uh, en dan gaat zo'n iemand van het kijkwijs... het onderzoeken met een externe commissie. En daar komt dan uiteindelijk uit dat die klacht gegrond is. En dan moet die distributeur moet dan een boete betalen... van 2.000 of 3.000 euro, afhankelijk van hoeveel het al heeft gedaan. Uh, dat kijkwijssysteem is, is vroeger is dat, uh, overgegaan... van een gecontroleerd door de overheid naar zelfcontrole. Dus ja. die filmmakers moeten een uitgebreid formulier invullen... waarin ze verklaren dat er geen scène dit en dat. En aan de hand daarvan wordt de leeftijd bepaald. Ja, dat levert natuurlijk een enorme hoeveelheid bureaucratie op. En het is natuurlijk een beetje dubieus dat als je een film maakt waar 300.000 mensen naar kijken, dat als één iemand klaagt, dat uh, dan dat zo je wel dan een heeft. moet betalen. Ja. Uh. Vind je dat afgeschaft moet worden of, of verbetert het systeem? Ik vind dat het een, uh, meer een soort vrijwilligheid zou moeten zijn. Dat moet op basis van vrijwilligheid berusten. Er is ooit onder uh, minister Donner een confinant afgesloten met bioscopen en winkels bijvoorbeeld, voor het plaatsen van dvd's en het toelaten van mensen. En dat Daarop baseert de minister zich, dus de minister van Justitie... op artikel 240a uit het wetboek. Uh, maar er is helemaal geen jurisprudentie over. Maar vrijwilligheid, hoe werkt dat dan? Nou, dat, dan moet je dus inderdaad zeggen... zoals bijvoorbeeld een winkel als de blokker doet. Zeggen, oké, okay, wij, wij houden ons eraan. We kijken naar ja, wat er ja. op het etiket staat. En dan zetten we ze dat hoog of laag op de planken. Dus dat je in ieder geval niet het gevaar loopt een boete te krijgen? Nee, wat er nu gebeurt, en daarom willen ze het ook uit... is dat die distributie... die uh, ja, het wordt een ietsje ingewikkeld. Het is een lid van de NVF, de Federatie van, van Filmdistributeurs. En dan ga je ook automatisch ga je akkoord met die Moet voorwaarden van die kijkwijze. Ja. Dat willen ze dus helemaal niet. Mm. En Dat is het, dat is het rare eraan. Weg, die leeftijdsgrens, moet ik van Leerdam, of, ja, of toch voor wel Voor mijn kleine kinderen vind ik het heel prettig. Maar ik zou er inderdaad niet te, veel, niet te rigide mee om willen gaan dan. Goed. Nee, want het is ook een, een probleem als je dus bij de bioscoop komt. Dan de ene bioscoop zegt, er mag helemaal niemand er binnen. Terwijl de ander zegt, ja, als je dat als ouder goed vindt. Ja. En daar is dus helemaal geen wet over. Er zijn wel wetten voor, maar er is geen jurisprudentie over. Dus ze kunnen eigenlijk niets maken. En dat zover... Uh, sorry, Jan. Met <laughs> wilde ik zeggen. Dank je wel. Want, zo direct het Radio Lucella Karazzo wil graag vertellen wat we daarin gaan horen Lucella. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het laatste nieuws over de Vira zo. Er is een persconferentie uh, in België gaande. Werkelijk, Jan, een ontluisterend beeld van uh, uh, dat treintoestel. Ook reacties hier natuurlijk op het besluit van België om uh, de Vira uh, weg te doen. We zijn verder in Amsterdam, uh, net als jullie, waar de vluchtkerk dicht gaat. Dat wil zeggen, voor zes uur, dan moeten alle asielzoekers die daar zitten de kerken uit zijn. Dat en meer, zo. Allemaal in het Radio 1 door Lucelle Carasso. Dank Bert Brussen, nogmaals dank Monique van Leerdam, dank Sols is de dance revolution voor de muziek. En dank publiek voor de aandacht. Dit is Radio 1. Het is half vijf het NMS Journaal. Freddy van Tijn. Tegen zeven verdachten in de zaak van de overleden grensrechter... Richard Nieuwenhuizen heeft het OM een gevangenisstraf geëist. Tegen een vader is zes jaar geëist... en er werden straffen tot twee jaar gevraagd... voor zes minderjarige jongens. Het OM acht voldoende bewezen dat de zeven zich schuldig hebben gemaakt... aan het medeplegen van doodslag. De Rotterdammer van 22, die gisteren werd opgepakt in verband met het gestolen en uitgelekte VWO-eindexamen Frans, is voorlopig op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte. Het examen werd gestolen uit een kluis van de Rotterdamse scholengemeenschap Iben-Galdoen. Er waren geen sporen van braak, de kluis is vermoedelijk geopend met een reservesleutel. Het examen Frans lekte dinsdagavond uit via internet. In Amsterdam, als meer en Zeewolde, zijn gisteren zes leden van een Italiaanse misdaadorganisatie opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van België. Het Belgische OM heeft zich de afgelopen dagen gericht op een maffiafamilie die in België woont. De organisatie zou zich al 15 jaar bezighouden met de grootschalige handel in drugs. Ook in België zijn verdachten aangehouden. Premier Rutte heeft grote bezwaren tegen het plan om een permanente voorzitter te benoemen voor de Eurogroep, waarin de ministers van Financiën van de landen van de eurozone zitten. Frankrijk en Duitsland willen dat. Rutte denkt dat zo'n benoeming de competentiestrijd tussen allerlei instituten zal verhevigen. In Libanon zijn de parlementsverkiezingen van volgende maand uitgesteld. Voornaamste reden is de burgeroorlog in Syrië, die zich steeds meer uitbreidt naar Libanon. Hezbollah heeft grote delen van het zuiden van Libanon in handen... en heeft st steeds openlijker steun aan de Syrische president Assad... in de strijd tegen de opstandelingen. Louis van Gaal stopt na het WK voetbal in Brazilië... volgend jaar als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal werd vorig jaar voor de tweede keer... als bondscoach van Oranje aangesteld. In 2002 haalde hij met het elftal de eindronde van het WK niet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 100 kilometer file. Normaal voor een vrijdagmiddagavondspits. Een paar dingen vallen op. Een lange file op de A10, de ring Amsterdam-Oost richting Zaanstad. Tussen knooppunt Amstel- en de Zeeburgertunnel staat 7 kilometer, De rechte is daar dicht door werkzaamheden. A20, hoek van Holland richting Gouda bij Schiedam, 3 kilometer, Na de aanrijding is de rechte dicht. Ook een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Voor het knooppunt Vaanplein staat 2 kilometer, daar is de rechte reishok dicht. De nasleep van een aanrijding op de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunt de Galder en Sint-Annebos nog 7 kilometer. A58, os richting Zirkzee, bij knooppunt Hintham 2 kilometer. Ook een aanrijding, daar is de rechte reishok dicht. Er stond een auto in brand op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en Venlo 2 kilometer.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 Vier weken gratis de digitale Volkskrant. Nu op volkskrant.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Lucella Carrasso. Goedemiddag. Ook vanmiddag tennis bij ons, Roland Garros. Helaas zijn er geen Nederlanders meer over in Parijs. We schakelen ook met Spanje om te horen hoe het staat met het politieonderzoek naar de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Het hoge woord in België is er nog niet uit, het is nog niet bevestigd... maar als je naar de persconferentie luistert... de Belgen maken gehakt van de Vira op dit moment, het treintoestel. Voor Nederland is dat nog niet zover, dat zei premier Rutte vanmiddag. Wij wachten nu af het onderzoek wat de NS heeft uh, toegezegd. Zij verwachten in juni uh, inzicht te geven... in de technische gesteldheid van de VT150-treinstellen. En er is op 20 juni een debat met uh, Willem Mansveld, staatssecretaris... en daarvoor zal zij de Kamer informeren over de stand van zaken. Ja, de conclusie is van de Belgen dat de trein niet betrouwbaar is. De Vira, de, de persconferentie, is nog bezig op dit moment. Onze correspondent Joris van Poppel luistert mee. Zodra hij meer weet, dan hoort u hem. Wat Mark de Schmeemaker, dat is de afgevaardigd bestuurder... van uh, de NMBS in België, de treinorganisatie... wat hij al wel vertelde net... is wat er allemaal volgens hem mis is met de trein. Winterschade aan de voetreden van de deur die gewoon loskwam... Ja. Een uh, ja, metalen uh, deel van het dak dat naar boven kwam. Ik ga u eraan u te signaleren dat het geen gezond idee is om met een metalen strip richting uh, uh, 25.000 volt kabels te rijken. Dat is zelfs heel gevaarlijk, maar dat was gewoon losgekomen en omgeplooid bij een rijdende trein. Ja. Dit is een as, onderdeel van een as van uh, een van de treinen die pas een paar kilometers had gereden maar die door de beschadiging die al opliep... omdat hij onbeschermd was, al roestvorming had. Roestvorming die natuurlijk zou kunnen voeren... tot ja, een versnelde asbreuk. Wat geen goed idee is bij een rijdende trein. Ja, zo ging dat nog wel even door. Matt MacDonald, dus het Engels... eigenlijk een internationaal ingenieursbureau... die hebben gezegd kijk, is dat er een niveau van roestvorming is vastgesteld... op deze eigenlijk nog nieuwe trein... die uh, bijzonder uh, ja, surprising is... Hè? Verwonderingwekkend, ik zou zeggen onaanvaardbaar. Okay. Uh, de elektronische componenten waren bereikbaar voor de sneeuwval. Ik aanvaard dat er in Italië minder sneeuwval is, maar het is geen goed idee om natuurlijk vocht in te brengen in elektronische componenten. Nee, dat is geen goed idee, zei hij. Uh, remsysteem had hij het ook nog over. 160 km per uur. Daar was het op ingesteld. Terwijl de trein uiteindelijk 250 km per uur ging rijden. Zoals gezegd, Jos van Poppel luistert mee met die persconferentie. We gaan zo met hem praten daarover. In de tussentijd eh, Amsterdam, want daar wordt op dit moment de Vluchtkerk ontruimd. De uitgeprocedeerde asielzoekers die daar enkele maanden hebben gezeten, die moeten daar van de gemeente uiterlijk om zes uur vanmiddag vertrokken zijn. Marcel Bril, onze verslaggever, is bij de kerk in Amsterdam, de Vluchtkerk. Marcel, hoe eh, verloopt die ontruiming? Dat gaat uh, redelijk snel, want uh, zojuist is de deur op slot gedaan van de kerk. Alle mensen zijn naar buiten. Er liggen nogal wat spullen binnen, maar de mensen zijn nu naar buiten. En de man die de sleutel omdraaide heet Freek Salm. Wat vond u ervan om de deur op slot te moeten doen? Klotengevoel. Waarom? Je stuurt de mensen op straat. Ik weet niet waarheen. Sommigen zijn hier 12, 15 jaar. Dan van 4 in de detentie. We ruimen hier de rotser van een inumaan asielbeleid op. En je trekt vijf maanden, zeven dagen in de week met de mensen op. Ja, want u bent hier heel actief geweest de afgelopen periode. Hè? Ja, op verzoek voor de diagonie. Uh, interne externe veiligheid, rommelen, lekkages en geld uitdelen en dat soort dingen. Zeven dagen in de week en nou, je leer je mensen kennen. Je hoort hun verhalen en dan zie je de dossiers. En dan denk je, welke idiot heeft daar negatief over beschikt. En u zei het al, um, er is nog onduidelijkheid over wat er uh, de komende periode met deze mensen moet gaan gebeuren. Ze mochten uh, geld ophalen, uh, eenmalig 225 euro krijgen ze nog. Ja, en nu uh, zijn ze hier nog buiten. Allemaal matrassen op het pleintje voor de kerk. Uh, matrassen, mensen die daar ophangen, die daar liggen. Uh, er zijn allemaal uh, rekken uh, die weggehaald worden, maar ook bedbodems die ingepakt uh, gaan worden. De mensen die weten niet waar ze naartoe moeten de komende periode zal dat misschien duidelijk worden, maar uh, zoals je net ook al hoorde... die onduidelijkheid, die blijft nog wel even voortduren. Dus de vraag is wat er gebeurt. Allerlei spullen worden hier versleept. En het laatste ongeveer, wat er zojuist uit de kerk naar buiten kwam... dat was een klein elektronisch orgeltje. Marcel Bril, we komen straks bij jou terug in Amsterdam. Dan tennis. Robin Haas is dus uitgeschakeld op Roland Garros. Hij kwam niet verder dan de tweede ronde... Daar werd hij in vier sets vandaag verslagen van de Pool Jerzy Janowicz. Die bleek moeilijk te bespelen volgens Hazen. Ja, lastig. Je, je speelt tegen een speler die, uh, waar je het gevoel hebt dat hij zelf niet eens weet wat hij soms doet. Uh, het is zo uh, ja, onbezonnen en uh, hij gaat er gewoon voor. En, uh, en dan uh, moet jij natuurlijk altijd de tussenweg vinden tussen zelf aanvallen, maar ook niet te veel doen. Ik zag je op een gegeven moment ook een paar keer met je handen in de lucht... echt kijken van, ja, wat, moet, wat, wat moet ik nog meer? Wat moet ik nog anders? Was dat ook het gevoel wat je had op dat moment? Nou ja, op een gegeven moment zeker in de eerste set... waar je eigenlijk goed begint, waar je de kans hebt. Nou, waar ik echt een game... Nou ja, zoveel pech heb ik in één game nog nooit gehad... want dat was gewoon vier punten achter elkaar... Eh, dat hij twee keer het punt stopt... omdat hij denkt, hij slaat de bal fout, hij sloeg twee netbandjes. Eh, nou, dat ging echt alles zijn kant op. En eh, elk punt stond hij ook zo van, nou, sorry... Uh, nou ja, gaat zo'n set verloren, en dan heb je zoiets van: Jongen, jongen, ik doe eigenlijk alles goed, en dan sta ik 6-4 achter. Nou, dan, dan ga je weer beginnen, en, uh, uh, nou, en dan kom je zelfs uh, een, een set gelijk. Ja, en, dan, uh, en dan moet je doorzetten, en dat is niet, uh, niet gebeurd. Ja, en dan gaat hij weer knallen, ja, en dan wist ik af en toe inderdaad niet meer wat ik, wat ik moest doen. Toernooi zit erop, uh, het is voorbij. Uh, wat ga je nu doen? Uh, rust nemen? Ga je toernooien draaien? Wat is, wat is je programma nu? Nou, ik speel volgende week nog een, een challenger, dus uh, ik wil gewoon, uh, nou, ik heb eigenlijk goede resultaten gehaald op Greffel en ik wil het goede gevoel eigenlijk vasthouden en, uh, en een challenger spelen en hopelijk uh, zoveel mogelijk wedstrijden daar spelen en misschien wel het toernooi winnen. En, uh, en dan ga ik uh, Rosmalen spelen en dan kan ik me ook daar gewoon met, ja, met vertrouwen daar naartoe en gewoon een paar dagen trainen op gas en, dan, uh, en daar weer knallen. Hoe grootste teleurstellingen? Nou ja, ontzettend. Er zat vandaag veel meer in dan dat te scoren zeg. Dat zijn Robin Haase tegen Matthijs Weststraten. Contact nu met Mark Brasser, onze verslaggever ook daar. Mark, door het verlies van Haase zijn dus alle Nederlanders uitgeschakeld. Wie is er nog wel? Naar welke partij zit jij te kijken? Nou ja, er zijn er nog genoeg. Twee Fransen bijvoorbeeld, twee publiekslievelingen om het zomaar te zeggen. De een is Geil en die speelt tegen Tommy Robredo op Cours Suzanne Lenglen, het tweede grote stadion. En het gaat ontzettend goed met Monfils. Ik moet zeggen dat ik behoorlijk onder de indruk ben van de Fransman. Speelt er nagenoeg foutloos tegen Robredo. Dat is de man die in de vorige ronde Igor Seisling uitschakelde. De eerste set gewonnen, Monfils 6-2. Hij staat nu 3-2 voor in de tweede. Als je dan bedenkt dat Monfils in de eerste ronde 5 sets speelde tegen Berdig... en in de tweede ronde 4 sets tegen Goelbys, ja, Dan zullen de benen wel wat vermoeid aanvoelen. Maar daar is op dit moment nog niet zo heel veel van te zien. Andere publiekslieveling van de Frans is uh, Jo-Wilfried Tsonga. Die speelt op het grote centercourt tegen een landgenoot. Dus daar hebben de Fransen sowieso wat te juichen. Want er gaat hoe dan ook een uh, Fransman daardoor. Uh, Chardy, Jeremy Chardy. Nou, die was in de eerste set uh, geen partij voor Tsonga. 6-1 binnen 21 minuten had Tsonga die eerste set binnen. Dus ja, de Nederlanders liggen er helaas uit. Uh, we gaan door met uh, de grote mannen, om het zo maar te zeggen. En uh, we volgen deze twee Franse spelers. Mark Brasser. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, PvdA-minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken... die zou vandaag na de ministerraad zijn lang verwachte nota... over het mensenrechtenbeleid publiceren. Maar dat is niet gebeurd. Dat betekent meestal dat er iets is misgegaan in het uh, kabinet. Wilco Boom, of is er uh, hier een andere reden voor? Nou, er is ook iets misgegaan met Wilco Boom, want die, uh, die horen we niet. Goed, geen contact nu met Den Haag. We gaan eens even kijken of wij uh, al naar Luc Ikink kunnen. Want die is weer, uh, weer terug van weg geweest met Twitter. Zo, Luc, <laughs> de persconferentie van de Belg die overigens net wel officieel de Vira heeft afgeblazen voor België, uh, heeft hij op Twitter bereikt? Nou, dat dacht ik wel, ja. Het was een hilarische persconferentie. Om op Twitter te volgen was het ook al heel erg leuk. Ga ik zo meteen over, over verder praten. Weet je hoe Alexander Pechtold vandaag zijn dag is begonnen? Uh, met een eitje. Nee, sportend. Ja, fractievoorzitter wilde kennelijk een uh, six d 66 packje aan het uh, kweken. Stond vanmorgen aan de gewichten te rossen. En toen hij al heigend en bezweet even zijn hartslag wilde polsen... kwam hij tot een schokkende conclusie. En die deelde hij op zijn Twitter, Ed A. Hij tweet, voor sommige volgers geen nieuws. De hartslagmeter in de sportschool gaf zojuist aan dat ik geen hart heb. Nou, hilariteit alom natuurlijk. Parodie-account van de koning, Ed Willem-Alexander, reageerde. En hij vond het sowieso dat er in de branche waarin Pechtold werkzaam is... één functionerende ruggengraad essentiëler is. Ene Frederik die opperde dat je als politicus vooral ballen nodig hebt. En een beetje hersenen helpt ook nog wel eens. En ook van oud-collega's en gewone collega's stromen de reacties binnen. André Routvoet wil weten of het allemaal wel goed gaat met Alexander. Frans Wijsglas, die is het er mee eens. Het valt allemaal wel mee, hoor, zegt hij. Eén grote liefde was het daar. En Rick Jansen is een beetje verrast. Hij tweet, gezien de gewoonte onder politici elkaars nieren te proeven... had ik eerder verwacht dat je geen nieren zou hebben. Het was ook de koudste meimaand in ruim 40 jaar, zegt het KNMI. En net als bij de echte koffieautomaat is het ook op Twitter vaak een gespreksonderwerp. Vandaag is het wel lekker weer. En ene Tim Overdiek hint op zijn Twitter dat het wel eens rokjesdag zou kunnen zijn. Of <coughs> <Die speuk. coughs> Rut Hozemans die reageert. Ze woont volgens eigen zeggen in de Bijbelbelt. En daar is het volgens haar elke dag rokjesdag. Jacco Konijn vindt rokjesdag op de laatste dag van mei eerder een zwakte bot. Ja, en dan die Vira hè. Die Vira. Lachen, Brul op Twitter. De Belgen willen dus stoppen met de Vira. En op de nieuwsite deredactie.be is eigenlijk te zien waarom. Zijn daar foto's te vinden waarop je kan zien dat de V250-treinstellen... in de drie weken waarin ze reden ontzettend beschadigd zijn geraakt. Best grappig twittert Christian van Tel... tenminste als het niet zulke levensbedreigende situaties opleverde. En we hoorden net al dat het inderdaad niet zo handig is... om met 250 km per uur met een stalen plaat tegen 250.000 volt aan te rijden. Cabaretier Freek de Jonge vindt het allemaal maar logisch. Hij zet op zijn Twitter... Dat wat is nou echt het mooie van een hoge snelheidstrein? Hij is zo voorbij. En voor Jacques Koopmanschap hoeft dat hele onderzoek over de problemen helemaal niet gevoerd te worden. Hij heeft zijn conclusie al klaar. Het is gewoon een waardeloze trein. En in die persconferentie van zojuist, die de Belgische NMBS zojuist gaf, ja, het bleek dat onze Jacques gewoon gelijk had. Telegraafverslaggever JW Navis noemt de persconferentie een van de meest onthutsende die hij ooit heeft gezien. En verslaggever Joost Vullings die vat het nog even samen op zijn Twitter. Hij zegt het nog één keer: van Italianen koop je wijn, Slijfolie, pasta's, et cetera. Maar dus geen treinen, auto's en helikopters. En het gaat nog wel even door op Twitter. Dus het en is dat, heel leuk. Daar. Uh, ja, en die persconferentie ook. Dus ik kan me voorstellen dat er nog meer stof is voor de Twitter. Luc iking, dankjewel. En hoe is het ondertussen op de weg op deze vrijdag, Jolande van der Velden? Lucelle, nou, bij Amsterdam lijkt het een beetje op een kopie van gisteren. Gisteren hadden we op de A10 de oost richting Zaanstad een probleem bij de Zeeburgertunnel. Er was een putdeksel omhoog gekomen, Er waren toen twee vrachtwagens tegenaan gereden. Ze zijn nog steeds druk bezig van Rijkswaterstaat om die putdeksel te vervangen. Daardoor is bij de Zeeburgertunnel de rechte reis ook nog dicht. Van een verknopende amstel levert dat 6 kilometer file op. Verder een aanreding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meer naar Nieuwebrug, 9 kilometer. De rechte reishok is dicht. Dan gaan we eens even kijken of Wilco Bomer nu wel is. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. Ik uh, ging met jou praten over Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken. Want die zou vandaag, zoals ik net zei, zijn lang verwachte nota... over het mensenrechtenbeleid publiceren... Alleen, daar kwam niks uit. En waar komt dat door? Ja, nou ja, zoals het wel vaker gaat in dit soort situaties... er was dus een probleempje in het kabinet. Er is namelijk oneenigheid tussen de VVD en de Partij van de Arbeid... over die mensenrechtennota van Timmermans. De VVD-ministers vinden het niet zo goed wat hij heeft opgeschreven. En uh, ja, en daardoor kwam er geen goedkeuring. Ze vinden dat hij te weinig rekening houdt... met de belangen van het bedrijfsleven... en met de economische positie van ons land. Sommige VVD'ers noemden het uh, achter de schermen vandaag zelfs... een moralistisch stuk dat de geest van Jan Pronk ademt. En anders de VVD-bronnen houden erop dat Timmermans te veel voorwaarden stelt... op het gebied van mensenrechten aan bedrijven die actief zijn in het buitenland. Uh, ja, en dus geen goedkeuring en dus geen stuk naar buiten. Ja, en Timmermans, zou je denken, uh, heeft veel politieke ervaring... had hij dat dan niet goed afgestemd van tevoren met de VVD? Ja, daar lijkt het wel op. Of de VVD is niet helemaal duidelijk geweest in zijn richting, dat kan ook. Uh, er is in elk geval de afgelopen week veel contact geweest... tussen de minister en VVD-bewindslieden... maar ook met Kamerleden die zich hiermee bezighouden... En Timmermans heeft daar de indruk uitgekregen dat het kabinet vandaag uh, gewoon ja zou zeggen tegen zijn nota. Maar ja, dat is niet gebeurd. En vandaar dat de presentatie of de publicatie moest worden uitgesteld. Voor hem een beetje pijnlijk, want de journalisten die geregeld over buitenlandse zaken berichten, die waren van tevoren gewaarschuwd uh, dat de nota zeer waarschijnlijk zou worden gepubliceerd. En die moesten in de loop van de ochtend allemaal worden afgebeld. Ja, en hoe nemen ze dat bij de PVDA op? Zien ze het daar als een diepgaand ideologisch conflict? Uh, nee, daar zeggen ze dat het allemaal wel mee uh, PvdA-bronnen bezweren dat er geen sprake is van een, van een groot ding. Het zou slechts gaan om een paar puntjes in de sfeer van het bedrijfsleven. Nou ja, dat sluit dus wel aan bij wat ik uit VVD-bronnen hoor. Uh, en een uh, nou ja, paar puntjes in de sfeer van het bedrijfsleven... die opgelost zouden moeten kunnen worden. Goed, um, we gaan zien hoe ze dat gaan doen. Wilco Boom, dank in ieder geval voor dit moment. Want uh, Gerrit Himstra is hier. Gerrit, prachtige dag in ieder geval ja. hier in de buurt. Uh, overal in Nederland... Ja, eigenlijk overal wel uh, heeft de zon geschenen. Uh, het is wel zo dat de wind een beetje spelbreker is. Maar goed, als je een beetje uit de wind gaat zitten, dan uh, is het prima te doen. Ook qua temperatuur is het uh, aangenaam. Dicht bij zee wel vrij fris door uh, vooral ook de wind. En wat voor weekend krijgen we? Houden we dit? Nou nee, dit niet. Want uh, het is zo dat op de Noordzee, daar heeft zich een uh, heel groot gebied met bewolking en mist gevestigd. En met de noordelijke wind komt dat onze kant op. Het is zelfs al zo dat in het noorden van het land... de bewolking al is binnengedreven. Dus daar is het al bewolkt geworden. En ik denk ook dat we vannacht en morgen er ook mee zitten. Uh, vooral morgenochtend is het denk ik bewolkt en mistig... Uh, vooral in de kustprovincies kan het mistig zijn. En dat kan een groot deel van de dag blijven hangen, vooral in de, in de kustprovincies. In het binnenland, daar breekt denk ik in de loop van de middag de zon wel door. En daardoor ook een groot verschil in temperatuur. Het wordt uh, dicht bij zee maar een graad of 13. En in het binnenland een graad of 18, denk ik. En, en zondag, waar komen we dan op uit? Ja, zondag dan uh, is het ook nog steeds vrij koel. Cool. Er is nog steeds dan een risico op die wolkenvelden vanaf zee. Uh, dat is lastig in te schatten of de zon er wel doorkomt of net niet. Dus uh, dat blijft toch een beetje het issue uh, de, dit weekend. Na het weekend dan loopt de temperatuur wel geleidelijk op. En zo rond het midden van de week zouden we toch echt in de buurt van normale temperaturen moeten komen. Zo rond de 20 graden. En het is ook zo dat het de hele periode droog blijft. Dus regen, dat zit er eigenlijk gewoon niet in. En dan begint juni vrij goed, eh, ja. tenminste, als je van mooi weer houdt. Ja. De maand mei, want laten we even kijken op 31 mei, de laatste dag van de maand, had geen enkele zomerse dag volgens mij. Het, het, het was in ieder geval de koudste lente in ruim 40 jaar. Ja, dat is zeker het geval. Uh, overigens de grootste bijdrage daaraan werd geleverd door maart, want die was zo'n beetje 4 graden te koud. Uh, kouder dan normaal. Uh, als geheel is het uh, nou, ongeveer twee graden kouder dan normaal geworden... de hele lente, maart, april en mei. En dat is toch wel uh, ja, behoorlijk koud, hoor. Dat is, uh, nou ja, je zei het al, van in 40 jaar de koudste lente. Het is ook zo dat het vrij droog is geweest. Uh, we hebben 130 mm gehad, 172 is gemiddeld. Het is ook een beetje aan de sombere kant geweest... Qua uh, daglicht bedoel ja, je? Ja, qua zon. We ja. hebben dus uh, relatief uh, nou, iets minder zon gehad... dan wat gemiddeld in een uh, Nederlands voorjaar voorkomt. De zomer mag het goed maken. Maar we <laughs> hebben van jou geleerd dat we geen conclusies... uit de lente mogen trekken voor de zomer. Dus dat gaan nee. we ook niet doen. Maar het begin is goed. Gerrit Hiemstra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 Ho, oh, hey, dan gaan we naar uh, België. Joris van Poppel, onze correspondent. Uh, Joris, jij bent de afgelopen drie kwartier bij de persconferentie geweest van de uh, Belgische Spoorwegen. Ze hadden drie Vira-treinen besteld. Nou, die hoeven ze niet meer. Italië mag ze houden. Uh, als het niet zo treurig was, dan zou je er wel een beetje om moeten lachen hoe die Belgische meneer van de Spoorweg daar de Vira omschreef. Ja, daar, daar komt het wel op neer inderdaad. Hij liet ook fotootjes zien, hallucinante foto's... mag ik al zeggen over de schade die die Vira heeft, opge, uh, heeft opgelopen. Dat zie je bijvoorbeeld dat er roest op de wielpassen zit... van een trein die een ah, paar maanden heeft, ge, heeft maar gereden. Dat de horen het niet deed omdat die vol was gesneeuwd. Dat er sneeuw bij de elektronica kon, uh, kon komen. Dat er... Uh, de schermplaat van de bodem, dat die er een beetje los aan hingen. En tot slot ook een van de strips op het dak, die was gewoon losgekomen... en die stond scheef achterover gebogen, vlakbij in de buurt van de bekabeling... de stroomkabels waar 25.000 volt op staat, al dus de nms topman Hij kon weinig anders dan concluderen dat hij die treinen niet wil hebben. want hoe lang zou het duren om deze problemen te ondervangen? Want daar is natuurlijk ook nog wel even sprake van geweest... om te kijken of het opgelost kon worden. Ja, sterker nog, uh, Ansaldo Breda, de leverancier, die zei nadat nou, de treinen werden stilgelegd, dat het binnen een week wel te doen zou zijn. Nou, dat lijkt niet helemaal te kloppen. Ze rijden nog steeds niet van de negen geleverde toestellen die in Amsterdam staan. Er rijden er op dit moment maar twee voor testritten. Er al allerlei problemen. En die treinen oplopen kost minimaal 17 maanden, wordt uh, hier gezegd. Nou, de Belgen gaan dat nu doen. Ze wensen de NS veel succes als ze dat wel gaan doen. Maar ze zeggen erbij, vergeet het maar, die treinen krijg ze nooit aan de praat. Alles. maar bijvoorbeeld, omdat ze niet goed ontworpen zijn. Bijvoorbeeld het remsysteem is gemaakt voor 160 per uur. zal die trein 250 moet rijden. De hele stroombekabeling niet vervangen worden. Nou ja, een, een, een enorme reeks aan, aan fouten, beschadigingen die hier net is opgenoemd. Denk ik niet dat de Vira heel snel weer gaat rijden. En twee van die treinen nu op dit moment rijden, Joris, euh, dan, dan, dan stap je daar toch niet meer in, als ik jou zo hoor? Dat die twee treinen die nog kunnen rijden, dat zijn de, de, de testtreinen van die Italiaanse fabrikanten. Er rijden ook andere Vira-treinen, maar die worden gewoon door een, door een Nederlandse locomotief getrokken. Die rijden ook niet zo, niet zo heel hard. Het gaat nu echt om de, om de nieuwe... Italiaanse treinen, uh, toch het prestigeproject waar het allemaal om te doen was waarom we die betonbak tussen Amsterdam en Brussel hebben aangelegd. Die vira-treinen, die hoge treinen, die 250 uur zouden moeten gaan rijden, maar die dat niet gaat doen bij de NMBS hebben ze wel van 3 over hoe het wel zou kunnen, maar niet met de vira. Nee, want, want hebben ze een alternatief of wachten ze, neem ik aan, ook op Nederland? Want Nederland wil in juni pas gaan beslissen wat ze wat ze verder doen met de vira. Wel, wat zei de, wat zei de Belg daarover? Nou, niet, en niet dat ze gaan wachten op Nederland. Kijk, het altijd die samenwerking met de, met de NS... ze zouden gezamenlijk kunnen besluiten om andere treinen te kopen. Bijvoorbeeld van Siemens of, of van Alstom. bijvoorbeeld. Dat gaan ze niet doen, want ze zeggen hier... dat duurt minimaal twee jaar voor die geleverd zijn. En dat heeft de reizigers ook niks aan. Nee, de NMBS, die kijkt naar andere treinmaatschappijen. Dat is heel pijnlijk voor Nederland natuurlijk. Maar ze zeggen hier, misschien, uh, we willen graag dat de Eurostar... die nu tussen Londen en Brussel rijdt, dat niet door gaat rijden naar Amsterdam. Met nu een directe hoge snelheidsverbinding van Londen naar Amsterdam. En ook de frequentie. Die moet omhoog van Parijs, Amsterdam, de Thalys die daar rijdt. Uh, die beide treinmaatschappijen, die, die rijden nu al probleemloos over dat traject. Uh, sorry, de Eurostar nog niet, maar de Thalys al wel. Uh, die, die frequentie kan opgevoerd worden, dat zien ze hier als een oplossing. En, en niet gaan kijken of je misschien die trein kunt repareren, in Vira, of toch nog een ander modelletje ergens op kunt drukken. En waren er sowieso niet veel liefhebbers in België voor die optie Thalys, Eurostar, voor anderen? Ja, inderdaad, want uh, de NMBS, is de Belgische spoorgemaatschappij. Die uh, doen ook mee aan Eurostar en aan uh, Thalys. Dus die hebben er ook belang bij dat die treinmaatschappijen over dat stuk Nederlandse HSL gaan rijden. Maar goed, als je dat doet, dat betekent dus dat uh, uh, half Europa over het Nederlandse stuk HSL rijdt. Over dat prestigeproject, behalve de NS. Ja, Goh, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat is inderdaad buitengewoon interessant wat dat in Nederland weer teweeg gaat brengen. Nog even over het geld, Joris, want... Uh, hoe gaan ze dat oplossen, de Belgen? Uh, krijgt Italië nu geld voor, voor de Belgen wegens contractbreuk of juist omgekeerd? Uh, en krijgen de, België, de Belgen geld van Italië terug? Nee, de Belgen hebben 37 uh, miljoen al betaald. Het staat op een geblokkeerde rekening. Ze zeggen dat ze dat zo terug kunnen krijgen het staat bij een betrouwbare bank. En dan kosten ze, zeggen ze hier helemaal niks. Voor Nederland zal dat wat anders zijn. Want Nederland heeft 16 treinstellen besteld. Er zijn er al 9 van geleverd. Ja. Als je die gaat terugsturen, uh, dat heeft natuurlijk extra kosten. En dan moet je maar zien of je je geld nog terugkrijgt. Joris van Poppel, dank voor jouw uh, verslag vanuit België. Dus uh, die persconferentie over de Vira. De drie uh, toestellen, België zegt, laat maar zitten. De 16 Nederlandse, dat lot daarvan is nog ongewis. Uh, we gaan uiteraard na vijf uh, contacten opnemen met Tweede Kamerleden. Betty de Boer van de VVD en Sander de Rauwe van het CDA. Wat zij vinden van het besluit van de Belgen en wat zij ook vinden van alle kritiek die de Belgen hebben geuit op het treintoestel uit Italië. Dat zo dus na het nieuws van vijf uur. Vanavond, BNN Today. Dat was Marco Verhoef, hè, was dat? Die gaan we eens even bellen. Die hebben we ook een tijdje niet gezien hier. Nee, nee. niet meer. Nee. Vanavond om half negen op Radio 1. kom je al maanden lang en iedere keer zeggen wat ben je toch een fantastische acteur in, in Penosa? Wat, wat speel je goed? Luister en kijk mee op radio1.nl. Nee, en dan wil je heren, mij gewoon helemaal we... aan de grond. Ik zeg je toch niet te doen? Ik meen het serieus. Okay. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.